Goedemorgen. ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. In Lansingerland testen ze vanaf vandaag massaal de inwoners. In de gemeente bij Rotterdam zijn er veel gevallen gevonden van de Britse variant van het coronavirus. Daarom zijn bijna alle mensen opgeroepen voor een test uit voorzorg. Deze mensen stonden om half negen al voor de deur. Zo snel mogelijk denk ik iedereen testen en kijken of we inderdaad... Uh, ...het Britse variant voor zover die hier aanwezig is, uh, kunnen isoleren. Bij mij is de situatie net even anders, want we hebben al twee besmettingen in huis. Daarom ben ik ook zo vroeg, want ik, mag eigenlijk nog niet, uh, ik had nog niet mogen bellen... ...maar uh, door de GGD is geregeld dat wij ook gewoon snel gaan. Dat massale testen gebeurt de komende tijd op meer plekken... ...zoals in Rotterdamse wijk Charloes, in Bunschoten en in Dronten. In Rotterdam is brand uitgebroken in een verzorgingshuis. De mensen die er wonen moesten worden geëvacueerd. We hebben hier in ieder geval groot opgesraad, want het is dus een kwetsbare, niet zelfredzame groep. Het zijn mensen met uh, verschillende geheugenproblemen. Zo kunt u het een beetje samenvatten. Het zijn mensen die komen vaak uh, vanuit het ziekenhuis hier revalideren. Een paar bewoners moesten naar het ziekenhuis. De brand is inmiddels onder controle. Als Trump een smartphoneverslaving had, dan komt hij daar met gemak vanaf. Na Twitter, Facebook en Instagram is hij nu ook van YouTube afgegooid. De videosite heeft hem geblokkeerd, omdat hij geweld heeft aangemoedigd en dat is tegen de regels. De president kan nu een week geen video's plaatsen of livestreamen en dat kan nog langer worden. Een opmerkelijk moment gisteren op CNN. Een verslaggever die al maanden verslag doet van alle corona-ellende, werd het live in de uitzending allemaal even te veel. You know this is the 10th hospital that I have been. In. I'm sorry. This is the 10th. I apologize. I'm trying to try to get through this. This is the 10th hospital that I have been in. And to see the way that these families have to live after this and the heartache that goes so far and so wide. Ze zegt dus dat het al het 10e ziekenhuis was waar ze zag hoe hartverscheurend corona is. Op Twitter zetten ze daarna dat haar verdriet nog niks is vergeleken met wat de nabestaanden doormaken. Het weer, eerst wat zon, vanmiddag trekt het dicht en dan kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of zes. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was vanochtend vroeg een kettingbotsing op de A9, alkmaar Amstelveen. Tussen de knopen de Beverwijk en de Polderplein staat nog 6 kilometer... met 20 tot 25 minuten vertraging. Door de spoedreparatie is nu alleen nog maar de linkerrijshook dicht. Verkeer onderweg vanuit Alkmaar naar Amsterdam... kan even omrijden via de ring van Amsterdam, via de N8, A8, dan de A10. Hierdoor is het ook al een stuk drukker op de A22 beverwijk velzen Daar staat nu 3 kilometer met 10 minuten op onthoud.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Ja, en we gaan verder waar we gebleven waren, dus... ...dat je die cd-spelers helemaal niet nodig hebt, denk ik. Ik moet ook gelijk aan uh, afgelopen zondag uh, denken... ...toen uh, Rob Harms uh, binnenkwam zetten. Nou, als je afkoper 3 uh, drie uh, twaalf draait, is het vol. Ahem, dat is uh, nu niet het geval, hoor, uh, mensen. Dus maak je daar nou maar niet uh, druk om. Er zitten wel wat uh, lange stukken in. Dus vandaar dat ik die cd-spelers, denk ik, niet nodig heb. De Tramps... En waarom draaien we hem? Uh, omdat hij uh, voor het werd gedraaid en uiteindelijk werd afgekapt door de computer. Toen dacht ik, ik heb hem bij me. Dus uh, waarom ook niet uh, helemaal uh, de volle versie uh, laten horen? Zie je hem nog uh, staan? John Travolta in dat uh, witte jasje op die dansvloer. Waar zijn die film uh, namelijk? Saturday Night Fever? En dit uh, waren dus de Tramps. Uh, ook al een uh, behoorlijke staat van dienst, uh, mag ik je erbij zeggen. Goed, we gaan weer naar de onderstroom van uh, Nederland. Muzikaal Nederland. Nada en Roos. It just didn't even, make sense. even in afternoon, we were still hoping for this dream to end.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 Yeah. away, So you can raise your voice in anger or just wait till the morning rain. Off on a road where we've never been, doesn't it? Oh, I wish you could see what I mean. Where The rest in your arms Twee producties van eigen bodem. De laatste is Van Mellen en dat is een man die komt uit Leiden. We hebben hem hier ook in de studio gehad. En er is een van de deelnemers geweest aan de Robak daar Wordt. Die een finale gaat krijgen op 28 februari op zondag. Is dat wel te verstaan. En dan zal er een deel s middags en een deel s avonds worden afgewerkt publiek is niet gewenst, want uh, we zitten net tenslotte nog in de tijd uh, van het Zijwoord. En uh, daar hebben we natuurlijk uh, een livestream voor, dus mensen kunnen dat dan meekijken. Daarvoor hoorde je uh, november van uh, Nana en ook uit de wereld van uh, de onderstroom uit muzikaal Nederland. Uh, wel te bestaan. Die uh, muzikale onderstroom van Nederland brengt ook wel iets moois voort. Want deze dame is gewoon echt landelijk bekend. Maar die heeft ooit hier ook bij ons optredens gedaan in de studio. Maar dan wel in het studio aan een gasthuisplein. al alweer verbouwd tot een woonhuis. Ik heb het over Suus de Groot en haar band Souda Night, The World Below.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 Een onderdeel ergens op de dinsdagmorgen dat uh, dat is dan uh, het nummer wat ik uh, dan uh, mag uh, doen. En uh, die jongens die schieten dat dan soms af hè? en dan zeggen ze dat het is een K-nummer. Uh, maar ik denk dat als je dit hoort, dan uh, moet je maar eens goed naar de tekst luisteren. Want dit slaat namelijk op het do dorp. Uh, ooit is hier uh, wat tragisch gebeurd met een drenkeling. Een, een vrouw van Zambiaanse afkomsten die met een Duits gastgezin hier kwam... en op een gegeven moment dacht te gaan pootje baaien... maar dat is er haar noodlottig geworden, want een mui nam haar mee... en uiteindelijk gaf de zee haar lichaam weer terug. En Ruud Houweling, want dat is de man waar ik het over heb... die heeft daar een liedje over geschreven. En bovendien is hij ook nog muzikaal actief, want wie op NPO 2... Uh, de zevendelige NTR-serie De Strijd om het Binnenhof volgt. Die uh, weten dan ook uh, dat er muziek daarbij uh, zit. En die muziek is ook weer geschreven door deze Ruud Haveling. En uh, dat is even wat, uh, wat info er rondomheen. Daarvoor hoorde je de World Below van niemand minder dan Sue Night. Het is uh, nou, half elf, uh, denk ik. En dan uh, mag ik uh, toch wel weer naar een bijzonder onderdeel van dit programma. De kom van Stijlen. Ochtendmist. En dan zeggen ze dus dat ik een warrige ben en die af en toe mistig uit de hoek kan komen. De nieuwjaarsdag begint anders dan anders. Natuurlijk, er staan uitgedroogde oliebollen ter versiering op een schaal. Geopende wijnflessen waar je voorlopig af wil blijven tot na de vette bek van vanmiddag. Het nieuwjaarsconcert uit Wenen gaat door gelukkig. Maar het in enigszins actieve, diep uitgezakte houding naar het springen, kijken vanuit karmisch karterkiersen, is er niet. Het is anders vandaag. Niet per se beter of slechter. We hoeven in ieder geval niet te bukken voor kilo's karton en resten van vuurwerk. De kliko is half vol dit keer. Mijn schoonzus Marion is in alle vroeg al op uit geweest om langs de strand te lopen. Een schraal zonnetje, wat sneeuwrand in de duinen, een topwandeling, lekker zen. Maar ze komt met lichte paniek in haar ogen weer de huiskamer binnen. Wat me nu gebeurt, er liggen allemaal kleren in mijn auto van iemand anders. Een beetje eng wel. En een raar briefje in een soort kinderhandschrift geschreven. Bizar, kan iemand even meelopen? Het eerste vermoeden is natuurlijk dat er een dronkenlap op zoek was naar een slaapplaats voor de nacht. Maar een beetje raar is het wel. De Zodiac-killer liet ook briefjes achter voor en na zijn moordpartijen. Dus waar is mijn hombouw Wie weet is de ongenode gast even een croissantje halen... en komt hij straks terug voor het nieuw hazen in de auto. Nee, volgens mij was de auto op slot, zegt mijn schoonzus. Ik hou er natuurlijk altijd rekening mee. Ik werk slot in Amsterdam. Hij is niet opengebroken. Nee, het lijkt er niet op. Het is best heel gek. Omdat ik nog in mijn allersierlijkste Hugh Hefner-outfit loop... gaan mijn vrienden Hans en Esther als chaperonnen mee naar de auto... getooid met een plastic tas om de auto te legen. Op weg naar het loerend gevaar. Het is een mysterie, gehuld in raadselen. Wat een horreur. Je kunt hier toch gewoon je auto openlaten, denk ik nog. Dit is een prima buurt. Het is geen ghetto. De dus schofte. Ik begin door te draven. Verhuizen is natuurlijk ook een optie. En gespannen wacht ik af. Ik zit klaar met mijn telefoon om het noodnummer te bellen als het uit de hand loopt. Om twee minuten later iedereen lachend binnen te zien komen. Vergissing. Hè, wat? Ja, sorry. Het was dezelfde kleur en dezelfde auto en dezelfde bekleding... maar het was mijn auto niet. Grappig, hè? Aan de overkant van de straat heeft waarschijnlijk iemand een vrouw met een wandelmutje op in zijn of haar auto zien strappen. Om daarna met een plastic tas en hulptroepen terug te zien komen. Die zullen echt de politie wel gebeld hebben. En heel langzaam trok het op. Niet bij mij deze keer. Ochtendmist. Je zult er maar last van hebben. Thank you. Shorty sure he want a little Minaj to pop off or something. Let's go.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 I, I, know I know she loves you. I understand. I understand. probably be just as crazy about you yeah. if you were my oh, old man. man. Maybe next lifetime. Maybe next lifetime. I'll Until yeah. then, old friend, you're so you could listen. Die zal maar een snelle vriend hebben. Tenminste een snelle vriend hebben gehad in dat opzicht. En die dan later op een gegeven moment zeven keer wereldkampioen is geworden bij de Formule 1. Ja, want deze dame van uh, de pussycat Dolls. Nicole Scherzinger, die had ooit nog eens een keer verkeering gehad met Lewis Hamilton. Dat, uh, dat weet ik nog. Wel een hele tijd terug hoor. Ik denk zelfs nog in de periode dat dit een hele grote hit is uh, geweest. Met Buster Rhymes en Don't You van uh, 2006 alweer. Dat dus nog vlak voordat de carrière van Lewis Hamilton volgens mij ook begonnen is hoor. Uh, dus dat, uh, dan moet ik eigenlijk zeggen dat dat nog niet het geval was. Maar nou, we hebben het toch over die Formule 1. Laten we er dan maar ook uh, er even iets uh, tussendoor gooien hoor. Ja, ja, want uh, er is nieuws uh, rondom uh, alles wat uh, met de, de Formule 1 kalender te maken heeft. Want uh, zoals de vele autosportfreaks weten is dat de Australische Grand Prix op uh, losse schroeven is uh, komen te staan. Sterker nog, hij is ook afgevoerd, tenminste in zoverre afgevoerd, uh, dat uh, niet het begin is van het uh, Formule 1 seizoen. Uh, die is nu ergens uh, gepland in, uh, nou ja, een paar weken later in Bachrein. Dat is dan uh, de plek waar ze dan uh, gaan komen. Dat is dus ook een van de laatste races van het uh, afgelopen seizoen uh, geweest. Maar dan hoor ik iedereen denken, heeft dat ook gevolgen voor onze Dutch Grand Prix hier in de achtertuin? Nee, dat heeft het niet. Want uh, Jan Lammers, de directeur, dus de uh, directeur sportief van het uh, circuit, die verwacht uh, geen problemen eigenlijk uh, dit jaar. Uh, voor de NOS vertelt Lammers: voor Zandvoort heeft de aanpassing van de kalender helemaal geen gevolgen. We zijn blij dat we een plek later in het seizoen hebben. En 5 september lijkt een veilige datum. Racen in mei, de oorspronkelijke periode, zou waarschijnlijk toch meer uh, of toch weer een discussiepunt zijn geweest. Aldus uh, de Formule 1 uh, directeur. Nee, dus de sportief directeur van de Duitse Grand Prix. Goed, uh, dit zeggende weten we dus dat uh, dat uh, in ieder geval... Uh, dat dat het varkentje inmiddels uh, gewassen is. Uh, maar we gaan weer gewoon verder met de orde van de dag. We hadden toch al wat uh, van die zweterige nummertjes. Uh, net de uh, Pussycat Dolls met Don't You. Dat is ook zo'n zweterig nummer. Uit het begin van de jaren 90 Met een man die omringd werd door allerlei, allerlei dames in Eva-kostuum. En hij zat in Adams-kostuum. Dibby Love en Sweet Harmony. geweest in uh, Nederland. Van uh, deze dame, Valérie Lagrange. Kan uh, trouwens ook nog wel een uh, aardige anekdote op een gegeven moment wel vertellen. Er was ooit uh, hier in de gemeenteraad uh, zat een, uh, volgens mij een wethouder. Uh, ik weet niet of, of het een wethouder is geweest. Volgens mij meer een raadslid. En uh, die man die heette Van de Meijen. En die zegt, elke dorp heeft zijn gek. Maar hier zitten alle gekken in de raad, zei hij op een gegeven moment. Ja, dat, uh, dat verhaal. En uh, dat slaat natuurlijk ook een beetje op dit nummer. Want het heet uh, La Folie. Oftewel, de gek. Uh, het is uh, bijna... Uh, wat is het? Nou ja, het schiet al lekker op uh, in de tijd. Nog uh, zes minuten. Uh, wat ga ik dan doen? Moet ik even kijken, want uh, dat is heel erg leuk. Uh, want ik heb nog uh, iets uh, klaarstaan wat ik uh, nog even graag uh, wil draaien. Maar dan moet ik even een, uh, een minuut vol uh, zien te kletsen kijken of me dat een beetje lukt. Uh, zou kunnen. Uh, goed, die Valerie Legrange, uh, dat is een, uh, ja, een beetje een schurend plaatje geweest in de jaren 80. Uh, we hadden ooit nog eens een keer een hitlijst in die jaren 80. Dat, uh, dat heette De Verrukkelijke 15e. Daar stond hij volgens mij ook uh, vrij hoog genoteerd. Dat was zo'n lijst dat een beetje vooruitliep op alles wat misschien een hit zou kunnen zijn. En er zat ook een twist aan in de zin van, nou, uh, het uh, is ook niet helemaal mainstream. En mainstream betekent dus eigenlijk uh, de hele grote hoop wat, uh, wat iedereen heel erg leuk uh, vindt, een beetje dat, dat idee. En Valerie de wist daar dan toch uh, iets moois van te maken. Goed, dan gaan we naar het laatste nummer van, uh, van deze van dit uur. Uh, en zo'n producer heeft uh, volgens mij ook uh, gewerkt met uh, Madonna. Dat is hier uh, pas veel later uh, geweest. Uh, dit nummer is weer nog later. Dat is iets van een jaar of uh, zes, zeven terug. Uh, en dat heet uh, Marilyn Monroe. Is een beetje een ode aan de mooie dames uh, in de wereld. Uh, ik heb het over uh, de man die happy ooit uh, een hele grote hit uh, wist te maken. En dat is Pharrell Williams. Die hoort het het nieuwste van 11 uur. En daarna hebben we nog een uur met heel veel uh, muziek. En natuurlijk een nieuwsoverzicht. Bekijken door de ogen van Mick Boskamp. Different. Let's don't dance and elevate each other. Keep it this.